Overdag verandert er weinig en wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Goeiedag. Gelukkig of niet, ben jij dat? En als je dan nou gelukkig bent, op welk moment is dat? Als je bijvoorbeeld lekker in de tuin naar je, naar je bloemetjes zit te kijken, zoals Annie en ook zoals Marijke. Of uh, als je uh, bij de zee bent, had ik bijvoorbeeld die zeelucht en die golven die er constant maar doorgaan. Heerlijk, daar kan ik echt van genieten. dan ben ik gelukkig, ook met mooi weer hoor, zoals Tessa. Die wordt gewoon heel erg blij als ze met een zonnetje op haar gezicht uh, over de straat kan fietsen. Het zijn van die kleine dingetjes hè. Het zijn de kleine dingen die je doet. Waar je gelukkig van wordt. En Marijke, jij uh, wordt onder andere dus gelukkig van de, de, de bloemetjes in de tuin... maar ook van de lampjes ja. aan de Oude Maas. Ja, maar wat jij net zegt, de zee, de zee is mijn grote liefde. Ik ben vlakbij de zee geboren. En ik ben gisteren ook, uh, het was helaas niet zo mooi weer naar de, de zee geweest... En uh, die lucht en dan het, het, het water en uh, gewoon het, het nat dan net over je heen voelen spetteren. Want ik ben met een grote boot uh, meegeweest. Of oh, nee, schip moet ik zeggen. Uh -huh. Maar uh, nou dat, dat, dat is heerlijk gewoon. Dat uh, en dat ja. Dan, dan hoef je verder helemaal uh, niks uh, te hebben, alleen de dining en, en, en uh, die zeeën ruiken. En gewoon lang, langs het strand uh, een klein beetje struinen, Dat, dat, uh, ja, dat is hier. Want kan niet. het soms simpel zijn, hè? Ja. ja Gelukkig is echt eigenlijk, ja. en dat is juist het fijne, maar dat is ook wel de kunst om in die kleine dingen je geluk te zien en te ja, vinden. En er zijn een heleboel mensen, want dan moeten ze zo nodig naar Spanje of weet ik gewoon dan. Uh, 200 of 2000 kilometer rijden. En nou, ik, als ik hier... Uh, uh, nou, dat is bij mij uh, 125 kilometer. En als ik op een gegeven moment uh, echt een hele mooie dag heb, dan, uh, nou, dan ga ik of kruip in de auto of uh, tegenwoordig pak ik de trein nog wel eens dus lekker relaxed. En dan kan je bij Vlissingen eruit stappen en dan stap je zo tegen de zee aan, bij wijze van spreken. Dus dat is heerlijk. En dan wandel je een beetje over het strand ja. en dan laat je een beetje je gedachten een zo gaan. Ja. En, dan... en, uh, en of, of ik uh, de laatste keer heb ik het gedaan, dan uh, pak ik de, bu de bus uh, naar Vlissingen in. En dan loop ik helemaal terug langs de boulevard, want anders is het me een beetje te veel. Maar uh, nou dan heb ik me meestal, heb je dan net... Uh, de wind in het rol, zoals ze dat dan zeggen. En dan loop je heerlijk zo. En ze hebben daar allemaal leuke terrasjes gemaakt. die net uitsteken boven het strand. Dat is heel leuk. Dat hebben ze sinds. ja, dat hebben ze de afgelopen winter gemaakt. En. nou ja, goed. Dan een drankje. of ik heb gewoon mijn flesje water zelf bij me. Maar. Dat, dat, dat uh, veel meer heb je niet, gewoon niet nodig. Ja, klinkt lekker hoor, Marijke. Ja, klinkt ja. heel fijn. En volgens mij ben jij best wel vaak gelukkig in je leven. Ja, ja. Ook wel dieptepunten. Tuurlijk. Maar uh, goed, dat heeft iedereen. Maar uh, eigenlijk als ik de zee maar zie, dan, uh, dan is, het, is het ook prima. Nee. Uh, altijd de waterkant, dat, dat lokt altijd. Heel goed, blijf het, al, ja. blijf het ook doen lekker, Marijke. Lekker ja, naar de zee door. toe gaan. Lekker naar Vlissingen. Ja. Ja. Heel veel plezier verder met het programma, want ik, ik vind het, ja, ik, ik was uh, wakker geworden en uh, ik had eigenlijk, ik, ik was best wel uitgeslapen. Ik dacht, nou, ik ga wel lekker naar de radio laten. Heel goed, blijven doen hoor. Ja, mijn telefoontje. Ja, nou, dankjewel Marijke en een ja, fijne dankjewel. nacht ook nog. Ja, dankjewel. Groetjes, doeg. Doe. 0800 1121. waar word jij gelukkig van? Kom maar door. Ja, liefde speelt toch ook wel een grote rol in geluk, hoor.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 Yeah. Poor hey. oh, baby. Lord, that I Love and a hey. happiness. Love and a happiness. Je hebt er ook zielsgelukkig van. Goede stem, goede vibe. Love and happiness. Ik zit er echt ik zit volop te genieten. Ik hoop dat jij met me meegeniet uh, ook op de radio van Al Green en love and happiness. Ah, sowieso, ik, uh, ik had, het was niet echt mijn week. Ik had, ook, uh, uh, ik had even met mijn ouders gebeld vandaag. Even hoe het met hen ging, en hoe het met mij ging. En toen vroeg ze ook, van, hoe gaat het? Toen zei ik, ja, wel goed. Het was niet echt, soms heb je dat, hè, van die dagen of van die weken. Dat het gewoon even, niet dat er iets ergs is gebeurd of dat het slecht gaat. Maar dat het gewoon even niet zo jouw week is. En ik moet heel eerlijk zijn, ik ben echt zielsgelukkig. En dat komt vooral eigenlijk door jou. Want jij belt in met fantastische verhalen, 0800 1121 Toen net Tom met dat kerstmannetje. Oh, ik ga, het, ik ga het, dat fragment even knippen. Ik ga het op mijn site zetten, radio1.nl slash... ...nachtbrakers, en dan, uh, dan kan je nog even terugluisteren. Wat was dat? Fantastisch. Katharina, goeienacht. Goeienacht. Ja, wat is, uh, wat is uh, jouw geluksmoment? Of wat, uh, wanneer nou, ben jij gelukkig? Dat een echte momentopname. Niet dat ik in alhoud nooit was geweest gelukkig ben... ...maar dat ik me altijd herinnerd heb. Wat was dat dan? Um, ik was een jaar of vijftien, zestien. We waren met uh, zes kinderen thuis en mijn vader en moeder. En... Uh, nou ja, het was dus net na de oorlog en, uh, nou ja, goed, met uh, zes kinderen heb je altijd nog wel eens een keer gezien En ja. ik weet nog wel dat ik alle twee de trappen omhoog stampten omdat ik woedend was. Ja, waarom, dat weet ik niet meer. En de deuren stonden open en toen hoorde ik een aria uit La Bohème van Puccini met, uh, gezongen door Benjamin O'Gilly. Het zegt me helemaal niks. Nee, dat weet ik. Dan was ik eigenlijk ook een beetje een ding. Ik denk, zou ik het zeggen? Het zegt... Ja, nee, heel graag. Ik ben heel nieuwsgierig. Dus, maar wat, wat, wat voor muziek is dat dan een beetje? Want een aria is, is wel... Uh, de opera La Bohème. Misschien heb je daar ooit van gehoord. Niet zo 1, 2, 3. Nee. Nee. Maar het is, nee. dus een, het is een aria, dus dat weet ik wel wat het is. Maar dat is, dat is ja. een mooi, mooi gezang, zou ik het kunnen omschrijven. Uh, het is een, heel en, maar had een ook, Dat was een van de beste uh, dingen van nou net na de oorlog, zou ik maar zeggen. Een van de beste tenoren van net na de oorlog. En uh, nou ja, hetzelfde heb ik eigenlijk, moet ik zeggen, maar dan ben ik niet kwaad. Alleen als ze dus... Uh, en ik heb ook een trio... Een, Piano trio van Schubert. En als daar iemand dan zijn mond open doet, die gooi ik allemaal de kamer uit. Dan zeg ik je mond houden en anders dan bijweeg. Je moet gewoon echt van dat moment kunnen genieten. Ja. ja. Maar wat heel maar toen even. toen was het echt dat ik woedend was, zal ik maar zeggen. Nou ja, daar wil ik even ja, naar terug. Want jij zegt het is een geluksmoment die ik nooit zal vergeten. Je had dus ruzie een beetje gehad zo, met, met, met je broers en met je zussen. En met gewoon. Je was ja, er helemaal er klaar mee? dan kan best ook ik met een standje de kamer uitgestuurd en door mijn vader. Ik weet het niet meer. In ieder geval, ik stond en als een idioot naar boven omdat ik woedend was. Ja. En ik was half op die trap en ik hoorde dat en het was over. Maar wat, wat deed het dan, meestje? Want het was dan een aardig. Ik een aria. vond het zo verschrikkelijk mooi. Maar mijn vader was ook gek van opera. Dus daar heb ik het wel van. Maar wat deed het met je? Want daar ben ik dan benieuwd naar. Want je zal het nooit vergeten. Het is een hele tijd geleden. Want volgens mij. Nee, nou ja, ja. het is na de oorlog. Dus dat is ja, een hele ik ben tijd ben geleden. Ja, in dus ik wil me zeggen. Wauw. En je herinnert het je nog steeds. Maar wat voor gevoel gaf het je dan? Daar ben ik, dan wat, wat, nou, ik ben ik ook op zoek naar wat het gelukgevoel het is. Alleen al dat ik dus in één keer van heel mijn dingen af was. En dat ik het idee had van. Waar maak ik me druk over als er zoiets moois is. Ja. Dat was het bij mij. En dat heb je nog steeds, als je, als je mooie opera hoort en dan... Ja, ik ben helemaal, helemaal gek van opera en van klassieke muziek. Dus alles wat ik dus... Ja, ik vind niet alles even mooi. Nee. Maar dat, uh, ja, dat kwam toevallig net toen ik dus woedend was. En ik was helemaal gek van die zanger. Dus nou, het was één ding, het was allemaal even mooi. Uh, de laboratorium was mooi, de zanger was mooi. En toen dacht ik, wat maakt me druk over. <laughs> ja, en ga je nu nog wel eens naar, naar, naar de opera, naar de live opera? Ik Eerlijk gezegd, ik heb nog nooit geen live oh, opera gezien. Oh, echt niet? Gezien. Als je nee. er zo dol op bent. Ja, inderdaad. Maar er is bij ons in de hele buurt eigenlijk geen opera dingen, zal ik maar zeggen. Kijk, toen woonde ik nog in Steenbergen, dus nou woon ik dus in Middelburg. En in de tussentijd ben ik wel niet naar een opera geweest, maar wel naar verschillende piano, of de, naar, uh, concerten. Die hebben wij... Een, Concertzaal en daar ging ik een halve keer naartoe. Ja. En koffieconcerten, zal ik maar zeggen, daar ging ik ook naartoe. Zou je dan ja, niet uh, ik... op en top gelukkig zijn... als je dan ooit bij een opera live aanwezig bent? Ja, dat heb ik dus nooit. Maar ik heb wel enorm veel operas. Ik heb alles opgenomen wat er op te, no uh, op te nemen valt. Ik heb honderden bandjes, cassettebandjes, met al mijn opera. Ik heb toen in de tijd, heb ik dus... Uh, uh, de concertzender, dat was op 6, en dat is nou, SB uh, dat is nou uh, Radio 6. Ja. Toen ben ik ontzettend kwaad geworden, want daar zat iedere, iedere uh, zondagmorgen om 11 uur zat Walter Knoef. Maar je hebt van. nog steeds Radio 4, hè? Met heel veel uh, klassieke ja, muziek en maar ook. Ja, kijk, die man die kwam spreken, en die had echt zoveel over opera te vertellen, en die wist zoveel en dan, nou dan elf uur begon die en dan zat ik met mijn cassette dingen klaar om alles op te nemen wat dus al te Goed. vertellen had en ik heb ook ontzettend veel gelachen met de man, ja. maar die kon echt, die wist echt alles van opera en ja, daar was ik stikgelukkig gelukkig mee. Dus. En jij wordt dus ook gelukkig van, uh, van, uh, van opera. Fijn om te horen, Katarina, dat je ja. ook met muziek. Ik word ook heel gelukkig van muziek en ik ben, uh, ben en, en ben blij dat jij dat ook bent, dat we dat, dat, dat dat het zo'n gemene deler is. Ja, inderdaad. Heel fijn. Alleen Stel wel van andere... iets andere muziek houden word ik, word ik heel gelukkig dan jij. Ja, dat bedoel ik. Ik zeg, echt kan wel andere muziek zijn, maar dat maakt niks uit. Ik ben, ik ben ook stapelgek op Franse chansons. Ja, ook heel fijn. Kan ik ook wel ja. weer een keer draaien. Lekker. En die vooral van voor de oorlog die zijn zo verschrikkelijk mooi. Dankjewel, Catharina. Fijn ja. dat je belde. Graag gedaan. En een fijne ja. dag nog. Dank je. Groetjes. Ah, lekker. Goed. Leuk. Mooie verhalen. Stefan, goeienacht. Stefan? Ja, ik, ik, ik sliep er nou weer. Ben je daar? Ja, ik ben er. Wat, wat ik uh, zeg er wel, kom ik er nou voor? Wat zeg je allemaal? Sorry, ik, uh, ik miste je eventjes. Er was een klein technisch mankementje hier. Zit ik nou in de uitzending? Absoluut. Nou, ik ben Stefan van der Werf van Gordendijk, ik, uh, uh, 180 jaar beurdienst met mijn vader en uh, mijn opa en de hele familie en ik heb 5000, 5000 keer de Meer overgevaren met uh, een bootje van uh, 50 ton, ongeveer 21 meter lang ja. en ik voelde me altijd gelukkig als ik de zending goed overkwam over de Meer als het waaide, windkracht 10, dan windkracht 11, of een dikke mist. Of je zag helemaal niks. Uh, dan, dan kwamen we nog over hoe het allemaal gegaan is, kan ik zelf niet begrijpen. Maar uh, de lading is altijd goed overgekomen. Uh, Mijn vader is met de motor onder water gegaan, toen hebben we deze motorboot gekocht. En ik voelde me altijd gelukkig wanneer de zending goed overkwam. Ja. Ik voel me ook gelukkig, ik heb 57 keer Sinterklaas in Gordendijk binnengehaald. Dat wordt van het jaar de 58 ste keer. En daar voel ik mij gelukkig. Maar wat heerlijk, dat je dat van die ook. Want je, je zit dus veel op het water. en dan, Je zit veel op het water. En daar word je gewoon heel erg gelukkig van. Ik, ik had één gebrek, ik word bootje gek. <laughs> ik heb een 12 voor Show de, de, de, de, de, de 237. Ik heb een schouder nummer 42. Ik word altijd op het water. Ja, ik ben al net weer zeven weken op het water geweest. Ja, helaas, zijn vrouwen overleden. Maar ja. ik geniet van de natuur. Ik, ik, ik, ik, ik vis dan eventjes eventjes centen, soms vang ik niks, maar ik had al de laatste daar terug, ik denk ik wil toch maar even een hengeltje in de vaart gooien. Ik vond binnen een, een, een, een kwartier, binnen 10 minuten, zou ik maar zeggen, het, het is geen vis in ik, ik vond 10 mooie dikke voor en achter elkaar. Ik gooi er zo een stukje brood aan de haak en de ene vis naar de andere. Nou, dat, dat is fantastisch. Toen kreeg ik een, een dikke aan van 40 centimeter. Nou, toen brak me de stoer eraf en uh, toen was er alles gebeurd. Dus je bent niet alleen gelukkig, je hebt ook nog eens geluk als het om uh, bijvoorbeeld vissen gaat. Dat daar voel ik me gelukkig. <laughs> ik, ik voel me gelukkig vroeger als ik, als ik zo ergens in, in de kroeg binnenstapte en je beleefde daar een mooi feestje. Kort geleden zijn we dan met de boot van, uh, van, van, van de der Werve, het vierboot naar de Scootjeshuren geweest. Oh. We kregen net 40 man aan boord, dat was veel te weinig, maar er konden er wat 250 op. Maar we hadden een, een, twee mannen met erbij, een bodica erbij, een glaasje wijn, en we hebben schongen met elkaar. En dat voel ik mij gelukkig. Fijn. De plasselijke dingen die je tegenkomt in het leven, dat, dat, dat, dat, dat je niet weet, dat je plasselijk in komt, nou, dat, dat, dat voel ik mij gelukkig. Ja, die spontane, de spontane dingen, de spontane ja. leuke avonden ook, die zijn fantastisch. Ik, ik voel hem ook gelukkig dat mijn me, vrouw helemaal van Rotterdam naar Groningen was gelopen voor de oorlog. Ik, ik, ben, ik ben van vooroorlog. oorlog. Uh -huh. Nou, en toen kreeg ik een beetje de bieten mee. En zij ging weer naar Rotterdam. Ze zei, ik wil mijn leven niet in het dode gat van Paradijs leiden. <laughs> nou, ik zat er wel een beetje mee, want ik hield van haar natuurlijk. Ik ben op een fiets naar Lemmer gegaan. Uh, de Lemmerboot stijgeracht Amsterdam. Een boot genomen van uh, Amsterdam naar Rotterdam, via Utrecht. Morgens tien uur kwam ik in Rotterdam aan. En uh, toen heb ik uh, een verzoek gedaan om met me te trouwen. En toen zei ze, ja, wat wil je nou? Nou, ik zei, Al je als je je niet goed voelt bij Gordendijk... dan mag je zo vaak op reis gaan als je wilt. Maar is zij uiteindelijk wel bij jou komen wonen in, uh, in, in Groningen? Of in ja, Friesland? ik ben alle dagen gelukkig. Wat ah. dat betreft. En toen, en toen is ze later nog met me getrouwd. Nou, we hebben een huwelijk gehad van tot en met. Ik, ik bleef altijd op mijn boot varen. En zij ging alleen op reis... En, en voordat ze uh, uh, uh, uh, ook kwam te overlijden, zei ik tegen Leentje, Voor je het waar dat ik nooit met je mee ging op reis? Wanneer zei ze, dan uh, had ik ook een anderen praten en uh, die jongen zegt van jou. Het klonk me misschien mijn in de oren. Jullie waren gelukkig getrouwd ook nog. We waren heel gelukkig getrouwd. Ik heb twee jongens en het is ook... Al... En de paar keer zeggen ze, alles is uh, dik oké. Okay. Ja, wat natuurlijk. Maar, uh, maar we praten over geluk. Dus... Uh, daar ben ik heel gelukkig mee. Laatste dingetje, Stefan. Je zei eerder dit gesprek dat je al 57 keer Sinterklaas had binnengehaald. Dit jaar weer, tot 58 keer. En daar nooit een uh, goede onderscheiding gehad. Want ik, ik, ik ben wel een beetje op straat. Hè. Ik ben wel een, uh, ik, ik ben nog 89 jaar. Maar ik zit altijd met de kampioenschappen uh, te houden. die is voor de helft dicht. Ze willen van, van Friesland een speeltuin maken. Maar dan moeten ze zorgen dat de bruggen openstaan. En, en, en wij zitten... Uh, uh, uh, uh, uh, S'avonds vijf uur is de brug al dicht. En, en zondag is het dicht. En in het seizoen in augustus en juli zijn de bruggen open. Nou, als je, je, je, je werkelijk toerisme wil hebben in Friesland... Dan moeten de bruggen openstaan en dan kunnen de mensen komen, maar niet voor een de dichte deur. Dat is weer een en, hele andere discussie die we ook een andere een keer gaan, gaan voeren. Maar... Ik vond me gelukkig als, als we uniforme openingstijden zouden krijgen in Friesland voor alle boten die ervaren. varen. Ja, is goed. En zonder, Doe... en zonder tol, want de, de, de, ze het ja, met die klompjes ze even je... de brug betalen, nou, dat is veel te veel. Dan gaat het niet en dat dus. voel ja. ik me ongelukkig. Maar ik wil ik niet over, hadden. ik voel me allergelukkig. Ik heb mooie tuin. Ik kan de tuin eigenlijk niet meer verzuimen, want ik ben, ik ben 89 ja, jaar. Ja, wat aan de oude kant misschien. En ik laat alles koeien. En ik heb er mussen, ik heb <laughs> al 30 mussen alle dagen op mijn deur. Wat goed. Dan zeggen ze zeggen met de mussen wat zuinig geweest, maar die meisjes allemaal heen vliegen. Nou, dan, dan, dan voel ik mij gelukkig in de tuin, alle de bloemen komen erop, die ik nooit gesraaid heb. Nou, het is Een gelukkig man ben jij zeg, Stefan. Alle dagen komt de zon op en dan denk ik, nou, ik loop nog in de korte broek, ik mag. Ik mag wel, oh, ik kan nog fietsen, ik heb een elektrische fiets aan. Ja, ja, ja. uh, voor het verleden jaar ben ik uh, op, op, op, op een weg, daar ben ik te zwaar, ben ik over de kop gevlogen. Oeh. En dan heb ik wel een kwartier onder de fiets gelegen, maar <laughs> ik ben er wel onderweg geklopen. Toen kwam er een aan fietsen. Ik zei, nou, je bent net te laat. Hij zei, te laat? Ja, hij zei, dan had je me even kunnen helpen, maar ik ben het allemaal weer onderweg. Je bent nog een kwieke, kwieke oude man, kunnen we zeggen, Stefan. Dankjewel ah, je voor het bellen. Ik ben een kwieke oude man. Nou, Heel ja, ja, ik, ik was een beetje de hooghalen, dit doe ik ook zonder uh, hoortoestel. En, en mijn, mijn ogen waren een beetje slecht maar verder voor de rest heb ik niks te mopperen. Nee, nou ja, je bent een gelukkig man en je bent een kwieke oude man. En dat doet me deugd uh, om uh, Stefan. Fijn, hè? We zelf wat eten aan elkaar. En uh, ik, ik, ik, ik krijg op een tijd met datje uh, het dus uh, dat voel ik mij gelukkig. Heel goed, geniet ervan, Stefan, groetjes! Ja, dankjewel, je Ik wil je opvouwen en in mijn broekzak doen. Dan nam ik je mee bijna elke dag.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 lief liedje over zijn vriendinnetje. Lucky Fonds. Ja, ja, je hoort het goed. Lucky Fonds, de derde. Het gaat over geluk vannacht op Radio 1. Vandaar... BNN Radio 1. Een hele goede geile Frank. Nachtbrakers. Frank van der Lende. <laughs> ja, gelukkig. Gelukkig kan je ook bijvoorbeeld worden van, uh, nou, van de liefde, inderdaad. Een groot onderdeel van je geluk, denk ik, hoor. Maar toch is voor iedereen geluk anders. De een is, uh, nou ja... Bijvoorbeeld als je kleinkinderen hebt. Ik hoorde Ernst Daniel Smit bij de overnachting eerder deze nacht op Radio 1. En die, die haalt daar zijn geluk uit. Hij heeft, uh, hij heeft sinds kort kleinkinderen en daar wordt hij zo ontzettend gelukkig van. En de ander wordt weer heel erg gelukkig als hij nachtenlang danst in de disco met een biertje erbij. En uh, Ruud Veenhoven is de geluksprofessor. Die weet echt alles van geluk af en wat het is en hoe je eraan komt en hoe je er weer afkomt. Ruud, uh, goeienacht. Goeienacht. Jij bent een uh, geluksprofessor, dus je weet alles van geluk. Wat is geluk? Nou, in mijn definitie, uh, de mate waarin je plezier hebt in het leven in het algemeen. En dat is wat anders dan uh, een plezierig moment hebben met een pilsje. Hey, je kunt het leven helemaal niet zien zitten, maar toch nog wel genieten van dat ene moment. Ja, maar hoe streef je dan naar geluk in het hele leven? Hoe krijg je uh. dat voor elkaar? Nou ja, door verstandige dingen te doen. Te zorgen dat je een baan en opleiding hebt. En geen ruzie te maken met je vrienden bijvoorbeeld. Het zijn eigenlijk hele simpele dingen. Uh, ja, veel ligt voor de hand. Uh, en veel heb je ook in eigen hand. Maar ja, geluk hangt ook een beetje af van de omstandigheden... die je niet in controle hebt. Onder andere het land waar je woont. Ja, dat, is, dat heeft wel te maken met waar je wordt geboren. Uh, maar je hebt ook niet zo heel veel van die uh, vaste dingen... In de hand, want er kan bijvoorbeeld nu met de crisis, heb je een goede baan, word je ontslagen, bij wijze van spreken. Ja, en dan wordt het leven meestal wat minder leuk. Ja, ben je iets minder gelukkig. Maar hoe zorg je dan toch dat je die positieve instellingen houdt, bijvoorbeeld? Ja, jawel, dus ook als het tegen zit, kun je een positieve instelling houden. En dan, uh, uh, als je ziet uh, dat het glas toch nog half vol is, ja, dan ben je nog een tikje gelukkiger. Ja. Dan wanneer je zit te griepen wat je allemaal niet hebt. Maar dat neemt niet weg dat, ja, uh, wanneer je ontslagen wordt, uh, een enge ziekte krijgt uh, en ook nog je vrouw wegloopt, uh, ja, dan wordt het leven echt wat minder leuk. Dat zit het je echt even tegen. Maar wat volgens uh, jou dus dan geluk is, is eigenlijk het totaalplaatje, het plezier in het leven, wat je al eerder zei. Precies, en dat totaalplaatje kun je natuurlijk best een beetje beïnvloeden door ook te zorgen dat je fijne momenten hebt. Maar hoe dan? Nou ja, waar het net mee begon. Hè? Dus als je dus inderdaad geniet van de avond, een pilsje, niet een pilsje te veel... een um, uh, leuk programma kijkt <laughs> en dus morgens lekker gaat fietsen... ja, dat zijn de kleine dingen die best bijdragen tot waardering van het leven als geheel. Dus bijvoorbeeld actief zijn, sporten, kan weer geluk, gevoel geven... Um, nou ja, dingen doen gewoon. Ansi ge kunnen allemaal geluksgevoels geven. Ja, dus een van de dingen die wel duidelijk blijkt uit het geluksonderzoek... is dat je vooral gelukkig wordt van activiteit. En uh, dus met je rug op het strand liggen, dat is misschien even lekker... maar dat gaat na verloop van tijd vervelen. En uh, daar word je niet gelukkiger van, maar juist op den duur minder gelukkig. Is het ook zo dat het bepaald is uh, van nature of je gelukkig bent of niet? Ja, en wat dat betreft lijkt geluk wel een beetje op gezondheid. Want ja, je krijgt het voor een deel uh, met geboorte mee... Sommige mensen die worden bijvoorbeeld in een zwak lichaam geboren. En uh, ja, die zijn dus vaak ziek. En dat drukt de pret. En er zijn ook mensen die qua karakter uh, van nature een beetje moeilijk zijn. Ja, en die krijgen dus meer problemen met hun baas, hun, uh, hun vrouw en hun vrienden. Maar je hebt en... dus geluksgenen. Nou ja, je hebt dus genen die ertoe leiden dat je over het algemeen een gelukkiger leven leidt. Uh -huh. Ja, ja, het is, nog, want kijk, het is natuurlijk, ja, ik zit even terwijl we dit gesprek hebben... ook nog verder te denken natuurlijk. Want het is, uh, het is een beetje een ongrijpbaar begrip natuurlijk ook, geluk. Wat is nou geluk? Voor de ene is geluk heel anders dan voor de ander. Maar jij noemt een paar pijlers al eigenlijk. Gezondheid is een hele belangrijke. Ja, kijk, gelukkig is, de omstandigheden die mensen over het algemeen gelukkig maken... die verschillen wel een beetje tussen de een en de ander. Maar voor alle mensen geldt dat ze een dak boven hun hoofd moeten hebben... dat ze lekker bezig moeten zijn en dat ze goede contacten moeten hebben. Dus wat, betreft, wat dat betreft verschilt het niet zo verschrikkelijk veel. Nee, maar zijn wij denk je meer verwend ook tegenwoordig... dat we ook maar gelukkig willen zijn? Want vroeger was het ook meer gewoon, kijk echt naar vroeger hè... Dat was het ook veel meer overleven en gewoon werken om geld te verdienen... en uh, jezelf uh, ja, eigenlijk in leven houden. Het is nu ook wel, we hebben ook wel tijd om geluk op te zoeken... en om erbij stil te staan of we wel gelukkig zijn. Dat klopt. En uh, daardoor worden we ook wat gelukkiger. Kijk, vroeger was het, waren de omstandigheden vaak zo... dat veel mensen ook niet gelukkig waren. En uh, ja, uh, en het zat er ook niet zo erg in. Dus het had ook niet in ieder geval zin om te proberen... om gelukkiger te worden. Uh, tegenwoordig wel. Hè, dus uh, mensen kijken van... goh, zit ik wel met de juiste partner? Zit ik wel in de, uh, de juiste baan? En ook uh, spoor ik wel helemaal? <laughs> ja, ja. Maar in uh, welk opzicht en... dan spoor ik wel helemaal... Nou ja, als je de hele tijd ruzie krijgt met je vrouw, je vrienden en je baas... dan uh, is er misschien toch iets verkeerd met hoe je, hoe je het doet. En uh, nou, dan, uh, dan ga je naar een deskundige, als een psycholoog. Hé, hey, van wat is er mij aan de hand? Doe ik wat fout? Kan ik het afleren? Ah zo, maar zijn wij dus ook kieskeuriger geworden? Omdat wat jij zegt, je houdt je relatie tegen het licht, je werkt tegen het licht, alles eigenlijk. Uh, ja, want we weten nu uh, dat geluk mogelijk is... Helemaal eh, een heleboel mensen die zijn behoorlijk gelukkig, dat blijkt uit onderzoek. Eh, en dan denk je van, eh, ja, waarom ik niet? Ja, dan ga je vergelijken met eh, wat, wat je om je heen ziet. Zijn er, is Nederland een van de gelukkigste landen van, van de wereld? Ja, ja. Dus eh, Nederland, Denemarken, eh, dus, eh, al die West-Europese landen. Eh, maar ook in Australië en Nieuw-Zeeland. Eh, daar leven de mensen over het algemeen gelukkig. Eh, als je dat uitdrukt in een rapportcijfer, dan is het een, een acht ongeveer... Zo, dat is best wel hoog inderdaad. Ben je zelf gelukkig, uh, Rus? Ik ben, ik ben ook zo'n Nederlander, hè, dus ja? bij mij zit het ook 8. <laughs> en wat maakt jou gelukkig dan? Wanneer heb jij je geluksmomentjes? Nou, de geluksmomentjes, uh, dat weet ik wel. Maar wat mij verder, uh, ja, uh, uh, maakt dat ik het hele leven wel zie zitten... ja, dat weet ik eigenlijk niet. En ja, als iedereen zou weten van wat hem uiteindelijk gelukkig maakt... ja, dan uh, hoefde ik geen geluksonderzoek te doen. <laughs> en wat zijn die geluksmomentjes voor jou dan? Nou ja, dus euh, onder andere na een werkzame dag een lekker pilsje... Euh, met mijn kleinkinderen, een stukje fietsen. Hè, dus die, die gewone dingen die de meeste mensen euh, Nederlanders leuk vinden. Het kan heel simpel zijn, hè, geluk? Het geluksmoment kan heel simpel zijn... maar het leiden van een gelukkig leven en daar de juiste keuzes voor maken... dat wil nog wel eens ingewikkelder zijn. Ruud Veenhoven, geluksprofessor. dankjewel voor, voor dit belletje zo midden in de nacht. En een uh, gelukkige, slapige nacht nog. Oké, okay, ik ga lekker naar bed. Ja, nou. slaap lekker toch. zo Change. be De klassieker van de bovenste plank hoor, als je het aan mij vraagt. Bittersweet Symphony van de Furf, En ook het hele verhaal erachter, hè, dat ze een, uh, een sample van de, Stones, van de Rolling Stones hadden gebruikt. Voor, de, voor dit nummer. En uh, dat de Stones daardoor al het geld eigenlijk gewoon kregen voor deze wereldhit. Dat hebben ze dan weer niet zo heel slim gedaan, de Furf. Ik uh, ben uh, tijdens dit prachtige liedje naar buiten gelopen, naar het rookterras. Want uh, ik doe altijd de rookpauze, zo rond half vijf. Alleen, uh, ik, uh, ik sla hem dit keer over. Ik ben, uh, ik ben al een week lang aan het hoesten en aan het proesten en aan het snotteren. En ik denk, als er nou iets niet bevorderlijk is om te doen terwijl je uh, verkouden en een beetje ziekig bent, is het roken. Maar aan de andere kant dacht ik van, ja, ik vind het wel fijn om eventjes weer die frisse neus te halen, om even buiten te zijn, even uit de studio. Zometeen zit ik er weer en dan kan je weer inbellen. 0800 1121. Waar vind jij je geluk? Waar word jij gelukkig van? Wat is jouw geluksmoment? Laat je horen, 0800-1121. Daan is uh, mijn, uh, mijn regisseur en uh, neemt alle telefoontjes aan. Dus uh, je kan gerust bellen nu en dan uh, neemt hij ze zo meteen weer op. Uh, wanneer ben jij gelukkig, Daan? Ja, het is misschien heel cliché, maar muziek maakt mij toch echt super gelukkig. Ook net de Verve, Binnen Street Symphony. Ja, meteen bij het intro weet je welk nummer er komt. De ja. die strijkers, hè? Mooi. Ja, ja, toch wel kippenvel, hoor. Maar ik weet bijvoorbeeld ook dat jij uh, heel graag fietst en ook wel uh, rent. Althans, niet dan professioneel, maar wel gewoon goed. Wel echt. Word je niet heel gelukkig van als je op de fiets zit ook? Ja. Ja, echt heel gelukkig. En uh, vooral als ik nieuwe dingen ontdek op de fiets. Dus als ik bijvoorbeeld wegen ontdek die ik niet ken. Dan fiets ik, ja, dan fiets ik uren een kant op. En dan kom ik iets tegen. Een bos of een natuurgebied. En denk je, wow, dit is echt heel vet. Maar ja, dat kan ook in de stad zijn. Of ja, overal eigenlijk. Of in andere landen fietsen. Dat maakt, ja, dat maakt me echt gelukkig. Nou ja, toen net had ik de geluksprofessor aan de lijn. Ruud Veenhoven. En die zei bijvoorbeeld ook dat activiteit uh, mensen heel erg gelukkig maakt. Dus dat je stel dat je in bed ligt en je gaat naar buiten. En je gaat wandelen. Dan wel fietsen. Dat mensen ook gelukkig worden van bezig zijn. En dan inderdaad dat je ook een beetje je gedachten kan verzetten. En nieuwe dingen kan ontdekken. Dat je een keer even rustig met iemand praat. Terwijl je aan het wandelen bent of zo. Maar jij wordt dus ook echt gewoon gelukkig van op de fiets zitten. En de, de, de natuur is dan ook wel belangrijk. Ja, ik denk dat dat vooral de prikkels van buitenaf. Ik denk het fietsen op zich niet. Want heel veel mensen zeggen van ja, als je dan uren op de fiets kan je dan heel goed nadenken. Maar ja, dat is eigenlijk is dat niet zo. Je, je denkt niet na op de fiets. Je weet helemaal... Ja, in, in ja, dat is heel raar om te zeggen, maar in gedachten verzonken toch wel. Je, je, ja, je denkt niet na. Je, je maar kom je dan op... in een soort flow of zo? Ja, ja, als je eenmaal die flow te pakken hebt, dan gaan die uren ook heel snel. Dan geniet je van elk dingetje, elk dingetje op de weg, elk vogeltje, elk <laughs> windvlaagje. Ja, dat is, dat is fantastisch. Heb je ook uh, dat je gelukkig bent in de liefde? En dat je dan, want ik weet dat je een vriendinnetje hebt, dat je dan op uh, momenten echt zo samen dan ergens loopt of op de bank zit of, op een, of in de kroeg. Ja, zeker. En het is wel grappig, want ik fiets ook wel eens samen met mijn vriendin. Zij fietst ook. En ja, dat is gewoon super mooi. Met z'n tweeën ja, toch wel de, onze passie te delen. En ja, dat, dat maakt het nog extra gelukkig. En dan, ja, dan is, maakt liefde wel gelukkig, hoor. En dan, dan ook muziek... nog eigenlijk uh, goede muziek op je oren en dan is het totaalplaatje helemaal compleet. Ja, en dan thuiskomen, radio aan, genieten, samen op de bank. Ja, dat uh, maakt je toch wel gelukkig, hoor. Kan, uh, kan, kan ik stellen dat jij gelukkig bent over het algemeen? Ja, dat kan je zeker zeggen. Ja, zeker. Ik ben gelukkig en gezond en ja, dat zijn toch de twee dingen die heel erg belangrijk zijn. Mooi gesproken, dankjewel Daan. Wanneer ben jij gelukkig? 0801121. Misschien zit je nu wel in de auto terug van je werk en denk je van ja, ik heb een fijne dag gewerkt en dat maakt me gelukkig. Of dat je weer heel erg blij bent dat je thuis komt, Omdat je een leuke en fijne situatie aantreft als je thuis komt. Wanneer ben jij gelukkig? 0800 1121. Jonathan Jeremiah die schreef er een liedje over. En dat heet Happiness. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say?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 need a little bit of happiness, yeah. need a little bit of happiness, yeah. Dat bezinkt hij toch mooi, hoor. Jonathan, Jeremiah en Happiness. Oh, ja. Radio 1. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Goeienacht. Geluk, gelukkig. Waar word jij gelukkig van? 0801121 Diane, ja, goeienacht. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen voor jou. Ben je alweer wakker? Heb je al geslapen deze nacht? Ja, ik, uh, ik heb gewoon geslapen, maar ik was even wakker... en toen hoorde ik dit programma. Ja. Uh, spreek uh, met uh, Diane Suturius uh, duivendrecht. Aangenaam. Ja, uh, nou ja, het punt is, ik heb gewerkt als huisarts, waarnemend, later als scheepsarts, ik heb maar drie reizen gemaakt... Ja. En daarna ben ik dermatoloog geworden. Maar ik geef al heel lang lachmeditatie. Strekken, lachen, stilte. Oh, en allerlei settingen. En het moment, als, kijk, als ik mijn rot voel... en het leven is ver en vervelend En ik accepteer so. totaal dat het is zoals het is. Ja. En het probleem is, de rotterheid zit meestal in het verleden... gisteren of morgen, overmorgen. En nooit met nu. Er kan wel eens iets vervelends zijn in het hier en nu. Maar als ik dat accepteer... dan verandert er iets direct. En dus, ik laat mensen dus lachen zonder reden. Je mag iedere grap gebruiken. Niet lachen om, maar lachen met. Maar als derde puntje laat ik alleen mensen die het willen... een top 10 maken van hun favoriete problemen. Tussen haakjes, het moeilijkste droppelst stap dit moment... dat is je favoriete probleem nummer 1. En het gekke is... en ik heb die lachmeditaties op allerlei settingen gedaan... en allerlei dingen, maar je kunt het ook alleen doen... met z'n tweeën, met z'n vijven. Op het moment... Dat, ik, dat we aan het lachen zijn en ik zeg na een tijdje lachen. Hè, want het is eerst trekken, rekken, gekke bekken trekken, lachen, ja. stilte. Als we dan aan het lachen zijn en ik zeg richt je aandacht op je favoriete probleem nummer één. Dan lacht men harder dan daarvoor. En wat er dan vaak gebeurt dan switcht de zaak om. En ineens kijk je van een volkomen andere kant naar dat probleem. Je keek altijd van die ene kant. Van die andere kant heb je het nog nooit gezien. In perspectief met andere dingen in het leven. En je voelde je buik... Nou ja, zo erg is nou ook weer niet. Maar worden mensen daar gelukkiger is. van dan? Want alles wat je doet... En ik hoorde net die professor, uh, geluksprofessor zeggen van... het moment, nu, en dat is ook altijd zo. Hè. Uh, ik heb dus uh, het Centrum ter bevordering van het lachen opgericht in Duivendrecht in de jaren terug. Maar ik geef sinds 78, geef ik dat al op allerlei congressen en bijeenkomsten. En er hoeft niets bereikt te worden. Dat is de essentie. Huh. Kijk... Op het moment dat ik mij vervelend voel en dat accepteer, dan verandert er wat. En dat is een prachtig verhaal van een, van een meester, die was altijd gelukkig. En toen vroeg een van zijn belang... <laughs> moedigste leerlingen, hoe oh, kan dat nou, u bent altijd gelukkig. Waarop die meester zei, ja, ach, uh, als ik s morgens wakker word, dan heb ik de keuze om vandaag gelukkig te zijn of ongelukkig. En ik kies er altijd voor. Nou, nou, zo simpel is het toch niet, Jaan. Wat zegt u? Zo simpel is het toch niet? Dat je de keuze hebt om gelukkig te zijn of niet om gelukkig te zijn. Het, is, het, is, het hangt van veel factoren af. Een heleboel factoren, maar er zijn heel veel dingen die juist in het verleden en in de toekomst spelen. Hè? Maar op, kijk, op het moment dat je ophoudt, dat ik ophoud met, met vechten tegen datgene wat er is, verandert er wat. En, en hormonaal gebeurt er ook van alles in het lijf. Maar daar ga ik het nooit over hebben. Want iedereen weet hoe heerlijk je voelt. Hè? En dan met name die plotselinge stilte. Hè? Die plotselinge stilte na dat strekken en het lachen. En pats boem stil. Ja. En, en, en, maar, maar waar het over gaat, is acceptatie. Kijk wat ik als dermatoloog, naast zalf, crèmes en pillen... Als ik tegen de patiënt zei... Meneer mevrouw, accepteer ook het gevoel dat u heeft over wat u heeft... Maar dan zei ik erbij, voor u is dat het allermoeilijkste, aller want u heeft het. Ik heb het niet. Nee, dat is makkelijker praten dan van de zijkant of zo. Ik heb andere moeilijke dingen. Maar waar word mij... jij dan gelukkig van, Diana? En wat, wat is zegt dan... mijn jury in mijn hoofd over mijn moeilijke dingen tegen mij? Hé hey, jongen, het maar. Ja. En wat voel ik? Nee! Dan zei ik tegen die patiënt ook. Wat, wat moet ik dan doen? Ja, dan moet ik dat accepteren. Ja, maar dat accepteer ik niet. Ja, wat moet ik dan doen? Dan moet ik accepteren dat ik het niet accepteer, dat ik het niet accepteer. En het wow. gek is, er gebeurt iets ongelooflijks. Als, als, als want ik denk nou niet, dat ik, ik, ik vecht al regelmatig hoor, zo nu en dan. Hè. Dus, maar het is wel zo dat als je iets totaals doet... of je nou gaat zingen, of je gaat dansen, of je gaat... Hè, of hardlopen, of dat bewegen is heel belangrijk. Hè? Ja. ja, die activiteit. We... Ja, nee. hè? Er zijn best eens momenten dat ik toch even... Maar waar word jij nou gelukkig we van Ik zou ook jaar? niet meer zitten. Hè? Maar het gek is, op het moment dat ik daar weer uh, aan, aan denk, wat, wat gebeurt er nu? Ja, nu, dan, dan daar gaat het om. Ja. En dat is ook niet te vertellen. Je moet het doen. Voelen. En, en, en, en, en, Ik heb in allerlei uh, settingen uh, workshops gegeven... want als je samen kunt lachen... dan kun je ook beter samen werken. Maar je krijgt een ander niveau. Hè? Je zit niet alleen vanuit de kop te redeneren. Uh, Kijk, uh, het lachen, moet... lachen is... En, en, uh, nou ja, dat, dat iedereen houdt ervan. En iedereen... Bomans heeft ooit geschreven... Humor is een prachtige waterlelie... die wortelt in het troebele water van verdriet. Hè? En, en dat... Dat is juist in de rotterheid, juist in de stront... juist in de moeilijkheid. He, dan wordt er soms ineens gelachen. En wat er gebeurt... Ik, ik voel het zelf ook dat ik net... mijn vingers net achter mijn probleem, he, favoriet probleem nummer één... naar voren schuif. En dan wat meer afstand naar kan kijken. He. En het is een totaal gebeuren. He. Je kunt er ook niet naar kijken. Ik heb het meerdere keren op de buis gedaan in verschillende landen. Je kunt er niet naar kijken. Nee. Het is alleen maar in hier en nu, en wat er ook is, whatever there is, in dat mo moment, dan ga je dan mee strekken, lachen en... en Vooral blijven lachen, lachen uit gelukkig. Dankjewel Diane voor, uh, voor je verhaal. Uh, ik ga nog even naar Charlotte. Charlotte, goedenacht. je mag je ook ja, tranen lachen. Hallo. Hoi Charlotte, hallo. <laughs> Goedemorgen. Ik Goedemorgen. Dat hij, die is nog aan het woord, of hij is nog aan het lachen. <laughs> ja, ik denk <laughs> dat hij aan het lachen is inmiddels niet. zij. <laughs> maar, maar goed. Um, Weet je, uh, waar word ik gelukkig van? Ja. Er zijn heel veel aspecten in het leven die zo dichtbij zijn. En die je moet kunnen. die je moet zien. Je moet openstaan voor geluk. Hè? En ik, ik word erg gelukkig van het lezen van een goed boek, Franse chansons. Tekenen, schilderen. Een, een leuk etentje met een goed gesprek. Uh, bijvoorbeeld uh, s'avonds de zee uh, het ruizen van de zee. Mooi is dat, maar vooral s'avonds. Want dan is die zee zo. Zo duidelijk aanwezig. En lijkt het alsof hij dan alleen is voor jou? Begrijp je? Ja, nee, ja, ik vind het fantastisch. Echt ja, echt, want dan zie je hem ook zo, die zee, hè? Die contouren in het donker. Heb je, je wel eens, je dat? Uh, ja, nee, absoluut. Heb jij wel eens gezien dat er uh, ook, dat heb je soms ook, dat er algen in de zee zitten. Nee, en he? dat je dan een ja. soort van die lichtgevende golven ja. hebt. Dat is echt fantastisch. Ja. En weet je, daar Oh, rustig van, hè? En dan je voeten in, in, de, in het water, dat kabbelende water. Het is, het is eigenlijk net een gedicht, hè? Begrijp je dat? Ja, nee, absoluut. Het is, het is echt de poëzie. Hoor je het, het op de achtergrond? Even, wat zeg je? Hoor je het op de achtergrond de zee? Luister. Ja. Oh, en dat is, weet je, dat is heel erg rustgevend. Ja, ik hoor de zee. Zal je al bijna in slaap, uh, Charlotte? <laughs> nou, ik ben net wakker. Oh, goed. Sorry. Nee, maar, maar weet je... Uh, je moet, moet ook proberen om geluk uh, niet te groot te maken. Mensen zijn soms op zoek naar iets onbereikbaars... en daardoor kun je ook een ongelukkig gevoel krijgen. Omdat je dat nooit behaalt als het onbereikbaar is. Precies, ja. het moet niet te groot worden. En weet je wat ik ook heel erg belangrijk vind? En het klinkt misschien een beetje simpel... maar ik probeer altijd uh, een lach op mijn gezicht te hebben. Ten eerste word je daar veel mooier van. <laughs> Absoluut, ja. En dat is echt zoveel leuker, ook voor jezelf... maar de interacties wat je met mensen hebt... Die, je, het lijkt alsof je dan nooit chagrijnige mensen om je heen ziet. Omdat ze jou Omdat zien, anderen, dan denken ze, ja. Ja, en die durft misschien niet lullig te doen of zo. Ik weet niet wat het is. Maar dat is zo fijn en, zo, en het is zo makkelijk. Weet je, het is echt makkelijk. Wat dat betreft, die vorige spreker, uh, uh, die, die dermatoloog had, wel uh, gelijk. Vind ik dat geluk min of meer een keuze is. Hoe je, hoe je probeert de dag te beginnen. Absoluut, maar... Zeggen, dat je geen ongelukkige momenten tegenkomt, absoluut. Absoluut. Maar weet je wat het is? Je kunt beter eh, proberen ook met ongeluk een beetje te lachen dan te janken. Want weet je, dan krijg je ook nog vreselijke rimpels. <lacht> <lacht> daar, daar maak je je wat druk om, hè? Ook, wat het met je gezicht nou, doet. Ja, nee, nee, nee. Het nee, nee, nee, dat, dat lijkt nou heel triviaal wat ik zeg. Maar zo bedoel ik het niet. Nee, ik begrijp maar, wel wat je bedoelt. Als je, zelf een, als je nou zelf een chagrijnig hoofd in de spiegel ziet, dan word je toch ook niet vrolijk of wel? Nee, daar word ik helemaal niet vrolijk van. En wat, wat ik ook met je eens ben, hoor, ben, uh, je kan op verschillende manieren ook met dingen omgaan. Je kan het inderdaad, ja. wat, uh, wat uh, Diana net zei, accepteren. En je kan er dan hmm. om lachen, want lachen relativeert, humor relativeert. En dan ben je vanzelf ook wel weer wat gelukkiger, sta je ook weer wat gelukkiger in het leven. Het, ma weet je, het, maakt je, het maakt je sterker, want het is dan ook een hormonaal gebeuren in je lichaam. Hè? Wat, wat, wat, wat, wat het veroorzaakt. Het gelukstofje. Ja je. ja, je moet gewoon een beetje meewerken, want het leven is niet altijd makkelijk. Nee, nee dat was het, was het appeltje-eitje geweest. Nee, het is, ja, je, moet er, je kan er zelf wat van maken, dat ben ik helemaal met je eens. Maar het, is wel, het hangt wel van veel dingen af. Gelukkig. Natuurlijk hangt, hangt het wel van heel veel dingen af. He, en de ene keer is het allemaal wat simpeler en gemakkelijker. Maar je moet wel uh, proberen een positieve instelling te hebben. Want dat, dat is ook een beetje de defensief voor jezelf. Om, ook, he, het beschermt jezelf ook. Nou, dan gaan wij met een positieve instelling uh, de, de, de rest van de nacht in, uh, Charlotte. Laten dat doen, we ook al is de na nacht dan nog kort. Maar dan bewaren we de rest voor de dag. Dank je wel voor het bellen, Charlotte. Ja, graag gedaan. Fijne nacht. Dag. dag. Het ging over geluk vannacht en uh, gelukkig gaat Radio 1 gewoon nog door tot 7 uur. Zometeen Kees met start, maar eerst de vinylplaat. Elke week uh, kan je op mijn Facebook uh, stemmen, facebook.com slash nachtbrakersbnn. En deze keer ging ik dus een Billy Joel, José James en Fleetwood Mac. En ja, er kan er natuurlijk maar één winnen en dat is Fleetwood Mac. Wat goed, wat fijn. Van het album Tusk, 12e album, 1979 gemaakt, is zitten Think About Me. Hey Casey! Als je heel goed luistert, hoor je me een beetje kraken. Van vinyl, Fleetwood Mac, Think About Me. Van het album Tusk heeft gewonnen op mijn, uh, op mijn Facebook in de strijd tussen de vinylplaten. Nog één leuk feitje over, over deze plaat. Uh, hij heeft een miljoen dollar gekost om op te nemen. Het hele album. Een miljoen? Een miljoen. Ja, dat is niks hè, veel <laughs> een schilletje. Veel man. Ja, in die tijd misschien. maar Voor een plaatje. Hij heeft wel meer opgeleverd denk ik. Absoluut. Niet zo goed als Rumors, natuurlijk het bekendste album van Fleetwood Mac, maar Tusk die uh, zelf vinden ze dat wel een van de beste. Dus dat is wel weer grappig om te horen. Kees, goedenacht. Goedenacht. Welkom, zometeen hey, start. Um, heel even kort nog. Jij hebt laatst heel veel geluk gehad, hè? Ja, he? echt fantastisch. Ik ben net uh, terug van mijn vakantie uit Ierland. Uh, ik ben met een vriend van me zijn we in een park gaan zitten... en ik ben precies naast een klavertje vier gaan zitten. Wauw! Ik heb hem me ook meegenomen, tussen twee pasjes bewaard en uh, ingelijst en cadeau gedaan aan mijn vriendinnetje. Maar ik denk, ja, dat is wel zoveel geluk, joh. Dat is echt een geluksdingetje. Maar ja. was je ook gelukkig toen je hem vond? Ja, heel erg. Ik heb uh, jaren lopen zoeken en dan zie je hem in één keer gewoon naast je kont. Ik had hem bijna geplet. Dus zoveel geluk had ik dat ik niet in had geplet. Uh, tof, heel tof. Ik heb er volgens mij nog nooit een gevonden. Zometeen uh, start dus met Kees. Wat gaan we doen, Keesie? Uh, ik ga het hebben over iPad scholen. Dus uh, de, dat heet ook wel de Steve Jobs school naar uh, de oprichter van Apple. Maar maar daarin krijgen de kinderen op de basisschool les via hun iPad. Alles wordt digitaal, alles via de iPad. Geen lerares meer, gewoon een iPad. Maar is dat goed of is dat slecht dan? Dat wil ik graag van iedereen weten. 0800-1121. Nou, top. Zometeen dus, Kees, blijf lekker luisteren. En tot volgende week wat betreft nachtbrakers. Groetjes!